Yes, ja, daar gaan we nog altijd mee verder. Dat is hier de bedoeling onder de toren tijdens de expo Prikkelbaar en Geraakt. Het gekke idee dat ik had, wat daar Mieke in het begin van dit uh, programma eigenlijk al uitlegde, dat uh, ik uh, wilde uh, radio maken een nachtje lang. Tot nu toe is dat helaas mislukt. Dat was 14, nee, 15, 16 november bijna. Zover. En ik denk dat het beter is dat we met jongeren of um, met studenten of zo een, een nachtje gaan van verder doen. Ja, dan, ja, ik zie Peter hier al zwaaien met uh, uh, Salami. Ja, dankjewel dat je die krijgt. beste nog eens bedankt. Hè. Veel uh, plezier en stap wel. Uh, goed, dus wat ik wil, wil vertellen over die nachtradio, dat het beter is om, om zoiets te doen, denk ik, met jongeren of studenten of zoiets. Die zeggen, oh ja, we gaan, laat ons iets geks doen. En dat ik dan uh, mijn droom zou kunnen waarmaken. Want uh, de bedoeling was dus uh, misschien om we hier toch zit onder de toren in de kunsthaal. Dat ik dan een nachtje hier hè, nieuwjaarsradio zou doen. Maar de tijd is eigenlijk een beetje te kort om al die mensen nog te vragen van wie wil het meedoen en zo. En, en dan heb ik gezegd, ja, ik ga gewoon kijken wat het haalbaar is. Want zeven uur gaat misschien niet mogelijk zijn. En alleen heb ik ook geen zin om zo uren nog, nog verder te doen. Maximum een uurtje tot daar aan toe en uh, ga ik op een andere keer verder met uh, misschien tot uh, 7 uur s morgens of 6 uur, dat is nog te bekijken ik ga je gewoon even de muziek laten spelen en dan uh, ga ik daarop verder, want het idee is uh, van, van Nieuwjaarsradio te kijken naar het verleden, wat het voorbijgaande jaar heeft opgeleverd en naar 2025 de toekomst en wat nu eigenlijk is, hè. nu is het al zover dus gaan kijken naar wat ons uh, het komende jaar gaat brengen en ons, dan bedoel ik haar Mieke en mezelf mee, maar daar ga ik zo meteen verder op in. Dus het uh, eerste plaatje dat ik hier op klaar staan is dus eentje van de jaren 90, er komen een aantal jaren 90 nummertjes tussen. En dit is alvast het eerste. Hmm, wat zeg je deze? radio Living on a Dream. Sometime. Hey baby won't you I'm living on a dream Also it seems Sometimes Nu, nu net aan het eten en als er iets is wat ik zeg tegen de mensen als ze aan de micro kruipen, let daarmee op met wat je drinkt en wat je eet nu, het is een nieuwjaar voor iets en er is altijd wel een reden om, om daar een draai aan te geven natuurlijk als het niet nieuwjaar is, is het iets anders oei, en ik zie juist dat Peter, want ik was toen rondkijken, dat heeft zijn hoofdsofoon hier laten liggen maar die, die, die komt wel terecht maar hij zal die wel missen denk ik, de volgende keer geen probleem. Uh, heb je misschien al kunnen raden over welke nummer dat dit precies ging wel, het was living on a dream, als het je nog uh, bekend uh, klinkt. Rides at Fred, natuurlijk. Uh, wat is die man nu mee bezig? Leeft hij eigenlijk nog? <laughs> Denk het wel, maar <laughs> wat zou hem nu aan het doen zijn? Dat, dat vraag ik me dan weer af, wel die al die gekke vragen die ik dan, dan weer heb. Hè. Wat ik eigenlijk ook allemaal wilde, wilde meegeven van het voorbijgaande jaar dan, um, en dat is vooral namelijk naar mijn vriendin toe, naar haar Mieke. Bij veel koppels natuurlijk gaat het niet altijd even gemakkelijk. Hè? Want het zou natuurlijk fijn zijn als, uh, als het feilloos zou verlopen een heel jaar lang. Natuurlijk hebben we af en toe wel eens onze moeilijkheden. En ja, vandaar uh, draag ik eigenlijk het volgende nummer aan, aan, aan, aan die situaties op. Wanneer het soms moeilijk is gegaan en ik niet altijd kon tegemoetkomen komen of kon doen wat ik wilde of wat dat ze nodig had. Dus uh, vandaar uh, ga ik er niet te veel over uitweiden. Dan ga ik gewoon uh, de muziek laten, laten spreken of laten zingen eigenlijk. En niet zomaar, want het is natuurlijk um, misschien wel goed gekozen. Het is uh, een nummer dat zij graag hoort. Seems to be of van de artiest die ze graag hoort. Elton John samen met Blue. What Elton John, sorry seems to be the hardest word. Ik kan natuurlijk wel sorry zeggen. Daar gaat het niet over. En ja, dus met dit nummer wou ik dat nogmaals extra, extra benadrukken. Um, dat het af en toe wel wat moeilijk is geweest. En ja, dat dat al wel jammer is. Maar hopelijk in 2027, nu dit komende jaar, ja, dat we wel beter kunnen oplossen als het moeilijk gaat. En dat is ook wel zo. Hè? Dus elke keer als we een moeilijkheid hebben of als, als we een woordenwisseling hebben. Dan uh, komt het sneller en sneller in orde, dus er is hoop. Uh, en over hoop over gesproken, alhoewel, ik ga even terug naar het vorige nummer. Zo uh, so, het so so triestige nieuws, uh, want ik ga mijn jaar dus een beetje overlopen en ik heb het aan Mieke uitgelegd, het is eigenlijk een beetje in chronologische volgorde. Ik ga het zo meteen uitleggen, uh, eerst iets laten horen. Mijn vraag is of je dit nog kent. Can hide for the danger I'm feeling inside. It's coming up real soon, so step in the house of doom. Een heel bekend jaren 90 nummer. Eind jaren 90 was dat eigenlijk een hit. Uh, de formatie Nunca was toen uh, bekend en ja dat is zo'n bekend uh, patroontje in dit nummer, luister. Hè? Druk, druk, druk, zo, dat zo een beetje een treinachtig. Zo. Dat, dat uh, was uh, hetgeen wat Crimson graag in dit nummer had. En degene die dat maakte was er eerlijk gezegd niet zo blij mee, wat uh, bleek nu achteraf het een monsterrit, in, vooral in België natuurlijk, achteraf gezien uh, House of Doom, Nunca. En het uh, spijtige nieuws daaromtrent uh, is als volgt, uh, degene die daar dus aan meewerkte, die maakte samen met mij ook muziek en uh, begin ja, vorig jaar, dus tot, tot, tot dan weer bijna een jaar geleden, is die man overleden, dat was in februari, Andres Romeo, en ja, dat, dat vond ik eigenlijk uh, ja, natuurlijk heel super spijtig. En het was nog spijtiger dat ik het pas een maand later uh, wist, en, en uh, ja, dat, dat was, was wel moeilijk om, om, dat, om dat te verwerken. Ik heb er nog een beetje moeilijk mee, omdat um, ik, ik maar Mieke ook, we kennen nog andere mensen, ik kende die persoon, als iemand die, ja, hoe moet dat zeggen, ook een moeilijke periode heeft meegemaakt. Als we die antwoord hoorden, dan was hij niet echt tevreden over de manier van werken en, en, en andere artiesten. En uh, ik vroeg me af dat er niks, niks meer was dat ik voor hem kon doen. En uh, ik heb het ook, hem ook gevraagd en hij zei toen tegen mij, ja als, als het zou kunnen uh, een Europese hit uh, scoren, dat, dat zou, het zou wel fijn zijn voor mij. En eh, vandaar dat ik daar ook wil, wilde, wilde aan meewerken... ...om, om dat te kunnen, kunnen waarmaken voor hem. Eh, dat we samen eh, muziek of een hit konden, konden scoren. En dat is dus helaas eh, uitgebleven. Toch zou met mij misschien met iemand anders... ...dat dat wel gelukt is. Ik weet het eigenlijk niet. En eh, dat ik me afvroeg gisteren nog... ...van ja, was er niks meer dat ik had kunnen doen? Eh, persoonlijk gebied of zo... Naar, eh, naar, zijn, ...naar eventuele relaties toe voor hem... ...dat hij misschien een dame zou ontmoeten of zo... Of dat ik hem daarmee kon helpen of, of iets of tips kon geven... Of, ...want hij had het nogal, nogal moeilijk... En, ...en op die manier aan het eind van zijn leven... ...ook zo nog die moeilijkheden, ik vond, ik vond dat nogal erg... ...dat ik niet, niks meer had kunnen doen of verder had op ingezet... ...het kwam natuurlijk van de persoon zelf... Hè. ...als die zelf gemotiveerd is om mee te doen... ...dan, dan is er alleen een verandering mogelijk... Ja, ...dat blijft een beetje open hè, of dat, dat uh, het geval zou geweest zijn... Wat ik nog wel kan doen, is uh, ja, misschien iemand anders zoeken om het liedje verder af te werken. Want daar zijn we ook wel voor vijf jaar mee bezig geweest, daar, Mieke en ik. Uh, zo hebben we Lemmes, Lee Lemmes, hebben we, uh, gevonden. Die wilde meezingen. En uh, ze dachten misschien ook aan Siska en, en wat kinderstemmen erop op bij te zetten. Dat is nog helaas niet gelukt. Misschien <lacht> nu het komende jaar. De eerste keer dat, we, dat Andres en ik hebben samengewerkt, was in 2015. Tien jaar geleden ondertussen dan. En misschien is dat ook wel, wel mooi om na 10 jaar eh, toch nog het nieuwste nummer af te werken. Dus Armieke staat hier wat tekens te doen. Gewoon om me eigenlijk te herdenken. Ik kan natuurlijk een nummer kiezen wat ik zelf met hem heb gemaakt. Ik kies voor een, een ander nummertje waar ik zelf heel hard fan van ben. En dat is Nunca, dus samen met Pet Crimson en Voodoo. Uit 2000. Ik ga hem eerder afkondigen. Eerlijk eh, wel jammer, want ik vind het nog altijd een geweldig nummer. Ook al is hij al 25 jaar oud eh, in januari. Nunca en Voodoo. Eh, eigenlijk heb ik het sindsdien niet zo heel veel meer gehoord. Eh, jammer eigenlijk. Maar ja, je hoorde dan die House of Doom eerder of andere nummers die toen gemaakt werden door Nunca. En ja, Andres Romero zat er dus ook bij, helaas niet meer. Want eh, achteraf het project werd dus eh, van hemzelf. Daar was hij wel fier op, heb ik gemerkt. Want hij heeft ook nog samengewerkt met Leopold Tri en met Toe Fabiola en nog heel wat andere uh, grote artiesten binnen en buitenland. Ryan Paris was daar ook eentje van. Even naar, naar wat, wat beter, wat fijner nieuws. Hij kan natuurlijk uh, verder gaan door te zeggen van oh ja, uh, het nieuwe jaar en laat uh, iedereen shinen en schijnen. Uh, over schijnen gesproken, zometeen komt Ilona misschien nog uh, met een liedje. You, big to me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 Deze heten. Take that natuurlijk. Shine. En ja, wat ik daar straks al vertelde. Het is nu een beetje zeemzoet of zo om er te zeggen. Laat iedereen schijnen. En dit jaar uh, fantastisch jaar gaat schitteren en zo. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Dat wensen we iedereen toe. Dus dat ga ik niet extra benadrukken. Wat ik wel ga benadrukken. Het voorbijgaande jaar is dus heel speciaal geweest. Want ik vertel het onlangs aan Mieke nog. Uh, weet jij wat er voorbij... het uh, begin van het jaar gebeurd is in 200, 200, 200, 2024. Ah, je komt erbij zitten ofzo. En, en het ging erover. Ja, waar ging het eigenlijk over? Want je gaat nu toch bij de micro staan, zie ik. Dus vertel maar, ja. Staat hij aan? Ja, ja, ja, ja. Ah ja, ik, ik hoor wel niks. Oh, uh, ja. Zo. Ah nee, inderdaad, ik heb die uitgetrokken. Ja, wacht. Ik, ik, ik, een andere hoofdtelefoon. Ander, ik heb die van Peter uitgetrokken omdat ik die weg ging, le We ging leggen. Uh, dus, oei, dus er niks mee zou gebeuren. Daarom was dat. Uh, maar eigenlijk, ja, zo, dan heb je de juiste, ja. Oké, okay. jouw website was in de maak in januari. Ja, ja, ja, maar Wij ja, zeg maar, ja. Wij waren in Zeeland en jij had met Anik Daniels, vriendin van mij, uh, wat problemen met die website. En ja, jouw website bestond in 2024. Ja, ja, en dat was juist vandaag of, of morgen een van deze dagen, want ik, was, ik weet dat nog, we zaten inderdaad in Zeeland en toen was ik daar tijdens nieuwjaarsnacht nog aan het prutsen, omdat ik wou dat dat natuurlijk in orde kwam, en, want ik had zo die, dat verlangen van het moment dat dat website er is, dan... Is de bevalling. Ja, dan is, ja je zegt dat zo, dat is, is Soundweider natuurlijk, inderdaad, ja, dat is de bevalling, ja. Want eh, ik beschouw het nog altijd als, als een kindje, hè, als papa en jij als, als meter. Ik was of een van de Peters. En um, Alexander en Maxime zijn trouwens ook nog Peter. Want achteraf vond ik een papiertje. Want dat was dan 29 februari, was het geboortefeest. En hadden we dan een oproep gedaan voor de Peters en de Meters. als die daarbij wilden betrokken zijn. als er mensen zeiden: ja, ik wil Peter. en of meter, want ik laag er dan zo mee. Uh, genoemd te worden op een of andere manier. dan konden ze een briefje in, in een doosje steken. En achteraf pas, toen als ik het aan het opruimen was, dat was rond in juli, augustus, toen met Get Together, dat ik dan die doosjes wilde klaarmaken om, omdat ze daar een, eventueel ook een bijdrage konden insteken, toen vond ik die, die papiertjes van, van Alexander en Maxime. Dus zoveel maanden na datum zag ik van, oh, zij zijn eigenlijk ook beter. Ah, en zij hebben al leuke ervaringen met jou, want ze hebben ja. echt de radio gemaakt. Hè? Ja, want daar wil ik dus op ingaan. We, we kan hier natuurlijk <lacht> van alles laten horen van uh, fragmentjes die we toen niet hebben meegemaakt. We zijn begonnen uh, bij de wens toch, toen, dankzij u. En we uh, gaan Samenspel heeft toen uh, de wensdocht voor de Heelgaardwijk uitgedacht en uitgewerkt. Met ja, ja, en dat was uh, Assistentiewoning Vida Temporis een, een stopplaats tijdens die wensdocht. En zo hebben we dus radio kunnen maken met die mensen als eerste keer dat Soundwave naar buiten kwam. Letterlijk, hè. En, en nadien kwam er dan dus het geboortefeest, 29 februari. Toen was het dat denk ik al, 18 april. En Christophe heeft ook radio gemaakt, heeft gepresenteerd. En daarna stonden we al in de mail, denk ik. Dat was in juni, 29 juli, die laatste dagen van juni. Dan 7 juli, ook niet veel later, kort naar elkaar naar Houthaven, daar radio gaan maken. Toen was het... Ket de Ketter. Twee keer, 26 juli en augustus. Ja. En nadien was het heel hard. Nee, eerst, ja. Ik eerst kwam dingen er dingen nog tussen. Um, uh, uh, op, een, een opname, ook. Nee, een opname van uh, Sommerferry. Oh ja. Uh, de, de, de reizen. Ja. Daar hebben we onze ja. lieve Ilona leren kennen. Ja, ja, ook. Die straks gaat zingen. Ja, ja, ja, ja, als we, dus als, ja, als het lukt. En dan hadden we ook een opname daar. voor De eerste keer uh, met ja, mensen die we nog niet kenden. Uh, voor de, het korte stem. Dat, dat koppel. FNM, zo, zo noemden ze zich. Om dan mee te doen. En daarna was het uh, begin 4 september Vlissingen uh, zijn we op de boot gegaan. Ja. Om daar ook reisverhaal te gaan op... Ja, dat was een helaas... Een kraak. Ja, dat was een beetje jammer allemaal. Die begrepen onze vibe niet. Nee, precies. Dat wij krasettes zijn en voor het imperfect. Zij worden een gekleende en opgekuiste versie. Dat zijn wij niet. Ja, dat die kraak, dat kon ze niks van maken. Dus dan zeiden ze, daar doen we niet aan mee. Helaas. En toen wilden we naar Diest gaan. Met Hilde. Hilda? Helga. Helga, Helga. Ja, en, en ja, daar hebben we ook niets meer van vernomen. We zijn daar geweest, nee. maar ja, die, die hebben dan een expo die gedaan. Je nee nee, nee dat dat niet je te geld. Ja, nee, ja, okay. dat was niet te veel. dat ging niet. En dan hebben we wel een, de Verijesse Omgang kunnen opnemen. De terugkomdag, dat was heel fijn. En daar hebben ze een soort van ja, radio uh, een herinnering aan opgehaald. Waarom doe je mee aan de omgang? Of wat betekent dat voor jou die Verijesse Feest? Dus daar hebben ze ook liedjes aan, aan gekoppeld en leuke verhalen bij verteld. Dus dat was een mooi half, half uurtje radio gemaakt. En dan uh, heb ik ondertussen ook een uh, verjaardagsradio voor, voor mijn, mijn mama gemaakt in uh, november. Ah ja, en er zijn ook nog verschillende audio-cv's gekomen, en daar kom ik zo meteen verder op terug. Het is tijd voor een liedje Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> ja, ja. Maar we, om eigenlijk um, te zeggen, en nu staan we hier ja. uh, ondertussen, uh, in uh, de expo. En om maar te zeggen van uiteindelijk komt alles uh, dik in orde, en dat is natuurlijk ook wel de bedoeling voor het komende jaar, dat we nog heel veel van die soort opdrachten gaan kunnen doen. Want we hebben nu al contacten en uh, gesprekjes op de planning staan en hopelijk komen er ook echt opdrachten uit. Dat zou fijn zijn. Ja, it's gonna be alright. En het is nog altijd ja, live muziek, natuurlijk, live radio. En ik weet niet of kan Nilma iets zingen sturen. of zo? Ja, ah, ze gaan het sturen. Het sturen ze he? ja. Dus dat is wat ik juist wilde zeggen: dat is live radio. En ja, dan zijn we op het laatste moment nog allemaal aan het regelen. Maar dat maakt het juist spannend. En ook voor de luisteraars is het natuurlijk wel interessant wat er allemaal gebeurt. Misschien wel een beetje chaotisch. Ze gaat naar de stuurhut, ze gaat <laughs> ah, op de boot. Ze gaat, ze gaat op de boot. Ja, ze ja? gaat naar de stuurhut. Ah, de stuurhut. Ah, de ik boot. dacht dat het ging sturen. Het Ah, oh, la. Oh. Oh ja, ze ah, ah, ja, oké, okay. ze is online. Ja, oké, okay. even naar de stuurhut zie ik ja. hier. Ja. Ga je het sturen? Goed? Ja. Uh, dus ja, we wachten af wat ze doet. Ah, betere verbinding. Ja. verbeteren ja. verbinding, ja. Ze zit op de bol. Ja, oké. Okay. Dus uh, ja, we wachten, we wachten nog even op dat ze uh, gaat zingen. En ondertussen, wat ik nog wel wilde vertellen, inderdaad. Dus ik kan bezig blijven over het voorbijgaande jaar. En wat er allemaal gedaan is gebeurt met SoundWave. Het is allemaal heel fijn. En uh, dus zo zijn er dus audio-CV's opgenomen. Er zijn er een, een drietal eigenlijk, buiten die van ons. Dus wij hebben zelf eentje gedaan in 2023 voor de eerste keer in maart. En dan zijn we daarmee naar de Tricks Arena geweest, Jobadbeurs, kaartjes gaan uitdelen. En zo uh, is onze Peter van Soundwave de eerste geweest die een audio-cv heeft uh, opgenomen. Daarna volgde ook nog... Oh, ze belt. Goed ja Dat is geweldig. Ze belt, ja. En daarna, Kathleen heeft ook nog een TV en nog één iemand. Elke, Elke Vida, ja. Er zit te veel ijs, dus je hebt slechte verbinding. Goed, dat Dan, niet voor nu zijn. Ah, dat kun je lekker in de stuur. Wat wil je? Ga je vertellen of ga je zingen? Waar heb je zin in? Spannend allemaal, hè. Allebei, dan gaan we je verbinden. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we je verbinden. We gaan je verbinden zodat de radio jou hoort. Oké, okay. ik stop jou erin. <laughs> zo. Ja, oké. Okay. En dan gaan we luisteren op, we op, op, dat, op dat is. alles is. wat ja. jij nu zegt, dat wordt live ja. uitgezonden. Ja, daar ben je, hè? Ja. Daar ben je. Hallo. Ja, hoor je me? Ik toch... Oei, in stukjes. Oei. Oei de ja, dat is een stukjes. Ja, nee, dat, dat gaat nee. niet. Oei. De verbinding ja, is dat is niet, niet zo goed. Oei, nee, nee daar kun je niet veel mee doen, denk ik. Nee, de verbinding is zo bubberend. Dat gaat niet meer. Oftewel moet je op, op de wifi, want nu ben je met 4G bezig. Oftewel ligt dat bij haar aan haar ah, ja. verbinding. Dat okay. kan natuurlijk ook anders gaan we het nog eens zo meteen doen dan een eerste nummertje spelen een eerste nummer... ja oké okay, we zullen ja? nog een nummertje spelen ja. en dan okay, gaat iedereen ja. dan mooi ja. zingen nee wat ik wou juist wilde vertellen er zijn dus verschillende audio cv's gemaakt uh, Elke Vita was ermee begonnen, daarna een Stof en Kathleen, zo in die volgorde was het, want toen was ik op zonde, toen besefte ik het weer en het gaat juist over die laatste over Kathleen, en zij koos uh, een, een nummer you, you, you are, you are, you are dit dus Coldplay en BTS, misschien ondertussen ook wel bekend. My Universe, dat was het favoriete nummertje van Kathleen dat ze koppelde aan haar audio-cv. When the morning comes, I watch you rise. Never ending forever No, you of I'm when I'm without you I'm crazy child each other baby. My Universe, dus Coldplay en BTS. En nee, ik heb juist vernomen van Ilona Kiloma. Dat ze... Uh, ja, uh, ja oké, okay, die micro dan niet op. Nee, uh, dat Ilona... Uh, wat ging ze doen? Leg het eens af uit. Oh ja, die verbinding in de stuurroute en al dat ijzerwerk hier in het politiekantoor en bij haar zorgt voor een, een ruisverbinding. Dus we geraken niet helder bij elkaar. Ze gaat het gewoon inzingen in een spraakbericht en dan gaan wij dat hier in de radio verwerken. En dan mogen we genieten van haar geweldige ja, nachtegaal stem, want dat is gewoon geweldig wat zij doet. Het oorconcert, de oormassage, oor hoe dat het noemt, is echt wel, wel knap. Dus, dus de moeite, we hebben het opgenomen, ook in de podcast, heeft het over verteld. En uh, over de verschillende personen die daar aan meegedaan hebben, die daar beleefd hebben, die hebben ook hun mening gedeeld. En Peter zei, oh Ilona zingt als een klok. Haar He? stem is als een klok. Zo omschrijft hij het. Hm. Voor het volgende nummer, uh, voordat we uh, uh, uh, terug gaan naar Ilona, heb ik er eentje ingestoken, wat uh, ik dacht: van ja, ik ga ook uh, een voorbijgaande jaren een liedje uitkiezen, want het, is niet, het hoeft niet allemaal van, van de jaren 90 te zijn. Ik kan ook iets van, van nu. Vroeger, toen volgde ik alles op: uh, zo de Ultratop en zo, alle liedjes van welke plaats dat die verschoven zijn, hoeveel weken dat ze in de Ultratop stonden en van die toestanden allemaal. Ik had ook die foldertjes, daar was ik nog over aan het denken, waar zitten ze allemaal? <laughs> een heel verzameling. Ik had ze altijd dubbel, want mocht die eentje verloren geraken, had ik nog altijd een extra. Zo, zo fel was ik daarmee bezig. En voorbijgaande jaren minder en minder. Dus ik weet niet welke liedjes er welke jaren zijn uitgekomen. En van 2024 al ben ik eigenlijk zo goed als geen enkel meer. En zo had ik er, dacht ik, één uitgekozen. En volgens mij is het zelfs van vorig jaar, of het jaar ervoor, van 2023. En ik eh, heb me voorgenomen om zelfs niet te kijken of het echt van, van, van dat bepaald jaar is. Dus ik ga het gewoon stiekem spelen en daar gaan we er lekker fijn van genieten. We hebben het onlangs nog gehoord dat ik zei Mieke, dat is een leuk nummer. Dus we zetten Spotify op en dan komen er verschillende nummertjes door elkaar. En dan ik schrok van hm, speelt u Spotify die muziek ook? Weet je waar ik het over heb? Oh ja. Uh... Je kent de titel misschien niet zo, hè. En de uitvoerder, De muziek wel. Dat is het volgende ah. Stiekem. Ja, ah, stiekem. Nieuwjaarsradio, <laughs> Omdat dat knalde, hè. Of In de kamer Zo is dat. Niemand die komt het te weten, stiekem. Want ik ben er wel fan van, eh, Maan en Goldband. Eh, Goldband zelf ook. Eh, is, is geweest bij... bij, bij um, is music van Nee, hoe heet dat weer? <laughs> die, die warmste week van... van, van ja, ja, van Sidiop van Brussel was dat toen. Ja, twee jaar geleden toen was het in Hasselt was zelfs. Uh, want er zijn verschillende vlam van mensen van, ja, van, vanuit uh, Londen gekomen om uh, in Hasselt uh, te gaan kijken naar Goldband. Dus die hebben hier echt live ges, uh, gespeeld, zo twee jaar geleden. Het uh, hebben dus we weer drie jaar geleden. Dus uh, het, is, het komt een cirkeltje rond nu. Het volgende dat ik heb klaarstaan, is niet zomaar. Want waar zijn we voor de voorbije maanden mee bezig, Mieke, En waar willen we nog altijd op inzetten? Ook zeker begin van het jaar. Heel belangrijk voor ons. Onze eigen projectjes en aan ons huisje, dat ja. we ergens willen wonen. Inderdaad, ja. En we hebben daarvoor verschillende mensen gezien ondertussen. Dat was ook voorbije jaar geweest. Hè? We hadden mensen ontvangen die mogelijk bij ons zouden passen. Hè? En zo kwam er uh, Leonardo kwam voorbij en die heeft ons geholpen met Get Together, het eten te voorzien. Dat bleek ons misschien niet nie zo interessant om daarmee samen te wonen, helaas, hè? want ja. uh, dat, ging, dat ging niet zo eigenlijk goed. Om uh, mensen te hebben van de ja. 40 of 35 mm -hmm. plus, die ja, een ja, ja. een stabiele basis hebben ja. en ook een beetje spaargeld. En Mm -hmm. de richting koers in hun leven hebben en, en geloven in mm het -hmm. samenlevingsmodel als alternatief leven van het nucleaire gezin. Dat je als mm -hmm. volwassenen samen kunt leven mm -hmm. en echt... Je kunt co-housen. Mm -hmm. ja, ja, en zo kwam er nog iemand voorbij tijdens die, die ontmoeting met, met Leonardo, weet je dat nog? Er was nog iemand Habton, bij. Ja? Hapton, een hele fijne man, een mm -hmm. chemicus of fysicus mm -hmm. uit Iran of Irak. En die was zo gemotiveerd, maar die mocht niet van het OCW van mm, zijn trui. Dat is jammer, ja. En die had echt zin om met ons ja? samen te leven, mm -hmm. maar die mocht niet, mm -hmm. wegens de regels. Ja, maar, maar diezelfde dag was Hapton daar niet, daar was nog iemand anders bij betrokken. Die kwam ook langs en die zijn ze dan ook komen afhalen. Iemand van voeren. het noorden. Een ja. vriend. En, en, die ook... Ja, die was eigenlijk bekend van de radio. Ja. Dus die heeft vroeger bij Talent FM radio gemaakt, blijkbaar. Dus daar kwam wel overeen. En, en da, da, da, daar bleef het een beetje bij, eigenlijk, denk ik. Zo een beetje. Jammer genoeg, want uh, Robin heette hij. Lob ja. Robin. En, en hij kende trouwens ook uh, mensen van Leopold III en zo, was er ook een uh, zware fan van, dus hij was ook met de fanbase bezig. Die hebben, die hebben samen met hun fangroepje een liedje voor Leopold III gemaakt om hem te bedanken voor zoveel jaren, Leopold III. Dus uh, echt een, een bedreven man. En, en die had ook een, een relatie met een Afrikaanse, en die had ook een, een, een pijnlijk verleden mee. En, en dat zou anders moeilijk geweest zijn denk ik voor ons om die asco house te ontvangen dat is wel belangrijk wij, wij zijn sociale mensen hm. we willen echt gewoon samenleven hm. met mensen die een stuk uh -huh. een, een, een balans hebben gevonden in hun uh -huh. leven en ook financieel de middelen hebben om die verantwoordelijkheid te dragen om een huis te huren. Uh -huh. ja. En ik was ook nog een, een datum vergeten. 30 mei hebben we ook radio gemaakt in Heilig Hartwijk. En het is daar dat Robin misschien zou naartoe gekomen zijn bij de langste tafel. Want, uh, omdat er, ja, dat was voor de wijk bedoeld en, en voor iedereen die ja, wil verbinding maken hè, met, met, met elkaar. En hij zei, oh dat is fijn, ik wil daar ook eens naartoe komen, naar die radio. Dus uh, ja, ja, ik heb gezegd, ja, als je dan langskomt, kunnen we misschien ook een liedje uh, eraan koppelen of zo. Als je dan hier bent, kunnen je het zelf aankondigen. Oh ja, dat is goed. Dus die geeft mij een, een, een nummertje, want hij zegt, ja, mijn vriendin, en die is van Afrika, van Afrikaanse afkomst, en die luistert graag naar Bedika. Dat ken ik eigenlijk niet. Dus ik heb het speciaal voor hem opgezocht, ik had het allemaal klaarstaan. En helaas, wie hadden we niet gezien? Robin en zijn vriendin. Hij is er helaas niet geraakt. Maar hij heeft wel vind ik toch wel een heel mooi nummertje achtergelaten. En ik heb het u ook laten horen toen. Ik zei, dat is de keuze van de vriendin van Robin. Achteraf zijn die wel elkaar gegaan. Maar het zal niet aan de muziek gelegen hebben. Het is geraakt en prikkelbaar. Ja, inderdaad. En het nummer mag jij aankondigen. Dat is echt iets voor u? Dat is Mercy, Jesus. de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 Je suis fond, Est-ce que vous savez qui m'a séduit? Oh. Est-ce que vous savez who qui je suis who Halleluja, en haar Mieke wil uh, haar vergissing rechtzetten, blijkbaar. Ja, het was Merci Jésus. Ik dacht ja. dat het Engels was. Dat is niet erg, ja. ja. Het is een betika, ja, Afrikaans, en eh, Frans. Daar spreken ze dat allemaal. Het komt zo even in mijn brein op van... Ik had vanochtend een heel leuke ja? uh, tijd met Annick Daniels. En mm -hmm. we gingen op zoek naar haar naam. En dat betekent genade. En merci ah? is ook genade. Ah ja, inderdaad. En fijn dat je het zegt. Want daar wil ik even op verder gaan, op dat merci-stukje. Want het is niet zomaar... Ja, je kunt eigenlijk een beetje aflezen wat ik eigenlijk wil vertellen. Want ik had het uitgetypt. Ik blijf het zeggen, omdat het ook zo is... Ik heb Soundwave aan Harmieke te danken. Dat kan ik net na een jaar bevestigen, zoals ik daar straks zei. In het begin van het jaar heb ik Soundwave opgericht van het moment dat de site er was. Ik heb nog meer geleerd, niet alleen via Soundwave zelf, dat echt heel veel mogelijk is met geluid. Welke soorten boodschappen je eigenlijk kan overbrengen. Daar straks hebben we het even overgelopen. Nadat Harmieke haar ontslag kreeg bij Samo, nam ze dus een, af, een afscheidsgeluid op. Hè? afscheid van Samo. Een enkele week geleden sprak haar zoon Lieve tot zichzelf voordat hij naar een buitenlandse conferentie vertrok. En gisteren, ondertussen gisteren, hè, want jij, wat jij zegt over Annick, die nam een, een persoonlijke boodschap op voor zichzelf in een audiomotivatie. En ze heeft ook gepost op Facebook over haar ervaringen. Om maar te zwijgen van de audiofrustratie, die hebben we ook al ondertussen ontwikkeld. Het verjaardagsradio, zoveel die we al gedaan hebben die Hermieke en ik bedachten en alle andere vormen van geluidsboodschappen en hoeveel komen er nog aan want het is het blijft precies eindeloos we blijven van alles verzinnen ja Hermieke, je mag de vormgeving van Soundwave dubbel en dik op uw eigen cv of liever uw audio cv zetten zo dat wil ik toch even vermelden dus nogmaals, merci maar het, kwam niet uit, het kwam juist niet uit merci, maar oké okay. ja. ja, toch wel Merci Arnieke eigenlijk, hè, in dit geval. Dus, nogmaals, dankjewel. En wie weet, wat levert de heeft nog allemaal op? Ik kan, kan me niet, niet, niet voorstellen. Want ik lees het nu wel allemaal netjes af. Maar het zit echt wel, je ziet het aan mij, hè, in mijn lijf. En ja, ik, ik, dat ontroert mij. Ik heb even vooral aan u te danken, Mieke. Ja, maar ik denk dat we uit overvloed leven en als we dankbaar zijn, dat uh, merci en grace en mercy, hm? dat dat uh, een levensstijl is. Hè? Ja, dat is toch mooi, maar ik vind dat je het nog mo mocht ontvangen. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ik hoef niet te zeggen wat je moet doen, maar ik vind het wel, wel, wel fijn. Het is dus, dus, dus leuk. Ik wil het met, met ganse harten laten horen. Ja, en zo komen we het ook over, denk ik, hè. En niet alleen dat, want uh, dus wat ik zei van al die verschillende opnames zo, hebben ook reisverhalen gemaakt. Hè? Want je uh, haalde het er strak even aan toen als je zei van ja, ik ben naar, naar Portugal geweest en we zijn allemaal samen naar, naar Spanje ook gegaan om mijn eigen herinneringen toch op te nemen. Want dat zijn nu juist deze jaren, 20 jaar geleden, 2004-2006, dat is nu 25 en 26. dat is dan 20 jaar na datum was ik daar. Dus nu op dit moment, ja, nu juist niet in de kerstperiode, maar na de kerstvakantie was ik terug in Spanje. En heb ik daar dus ja, elke dag doorgebracht. En, en zo hebben we dus ook onze reisverhalen opgenomen en, en herbeleefd. En uh, ik weet nog, en ik, ik heb dat al verschillende keren gezegd, uh, dankzij Lore, want zij had ook uh, zelf liedjes in de auto opgezet, dat ik zei van, mij, dat zijn echt goede nummers in, in je playlist via Spotify. En dan was ik aan, aan het zoeken hoe dat ze allemaal heten, om dan achteraf in ons, ons re, oh, reisverslag uh, of reisverhaal te verwerken. En eentje daarvan ga ik nu laten horen. Of wil je er nog iets aan toevoegen, Remeke, Want ik zie je zo kijken. Nee, ik, ik ben helemaal sprakeloos. Ja, <laughs> oké, okay, ideaal. Dan gaan we er nu van genieten. Nieuwjaarsradio. Ja, ja. nieuwjaarsradio. van die nummertjes waar je kunt bij je wegdromen. Ik, van in het begin toe, als ik het al hoorde... en zeker als je met vakantie bent... dan slaat dat nog eens extra aan. Vind ik, en, hoe, dat? Aanstekelijk. Dan is het zo aan, aanstekelijk. Zo zomers... En, en dat is de, dus een van die nummers die we gebruikt hebben voor die audio. En elke keer als ik daar... Want ik heb dat ook verwerkt in een klein fragmentje. Hè, die korte stukjes. Dan zit die daar elke keer in. En, en dan krijg ik zo zin in vakantie en zo. Ik weet niet hoe dat er bij u ja, is. Ook en, ja, ja. En, en ik vind het ook heel leuk. Je zo. verhaal, wat je vertelt van Loren En, en, en ons ja. wat er Want ik zie achter jou een, een tekening. Het eindwerk van Loren. Uh, die Afrikaanse vrouw met een vlek op en recht voor ons de cartoon van onze bikini en, en, en slipje, zo een, een stoute zeestrand ja, ja, ja. samen in de zee, dus het klopt wel allemaal met dit liedje ja, ja, ja. en het was trouwens Milky Chan, zou ik er even bij vermelden, een table for two want ik ken die voornamelijk van Stolen Dance, dat is eigenlijk een, een hele grote hit geweest en daarna heb ik er niet veel meer van gehoord, ja, misschien heb ik deze, deze net gemist dan en ja, die lijkt er een beetje op. En die vind ik ook zo ja, lekker klinken allemaal. Dus die maken echt goede muziek, vind ik. En, en loren dat heeft opgepikt... Daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Ja, en ik zie dat jij het volgende uh, liedje inderdaad bij de cartoon Bart Peters hebt: Zwemmen in de zee. Ja. Dus dat is helemaal bij die cartoon. Dat hoort heel Ook, ja. Ook, ja, want ja, ik heb hier die kaartjes van Sol uh, vast, maar dat zullen we misschien op een ander moment uh, vertellen. Of zo, ik weet het niet. Want ja. ik, ik Eigenlijk hoor dat, uh, misschien Zwemmen in de zee. Of gaan, gaan we eerst met Sol? Een Sol? Sol. Ja, we kunnen ze al twee. Hè? Ja, okay. Want uh, ja, ik heb hier dus de kaartjes. Uh, je kunt even uitleggen wat Sol is, voor iemand die dat nog niet weet. Ik, Sol, VZW. Ja, zij willen mensen laten stralen en dat doen ze heel mooi. Uh, ze zijn met twee. Lisbeth die uh, danst en die zingt en die laat je eigenlijk opnieuw naar de natuurlijke bewegingen gaan en ook jezelf ontdekken. En uh, dat doet ze op een heel authentieke manier, een heel natuurlijke weg. Niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart en je lichaam. Je lichaam laten bewegen en dat volgen en voelen. En, uh... We hebben er ook een podcast mee opgenomen. Ja. Met Dirk van Langenberg en ja. Lisbeth van Sol. Ruby ja, van Sol, ja. Ja, daarvoor komt die Sol terug. Ja. Soul. Blaas maar. En, en dat is eigenlijk de podcast die hoort bij deze expo hier. Als je daar goed naar luistert, op Ora Samenspel, Spotify. Blaas maar, de laatste tot nu toe die we opgenomen hebben, geüpload. Die kan je daar ontdekken en dan snap je wat, wat de bedoeling is van, van die die expo. En zo hebben ze ook van die kaartjes daarbij gelegd. Dus Dirk, Ja, Dirk is in de eerste dagen wel hier geweest. Dan heeft hij affirmaties gedaan met de mensen die er waren. En dan ja, is hij natuurlijk daar, daar, daarbuiten ook druk bezig met zijn eigen andere activiteiten. Dus heeft hij twee papieren achtergelaten bij de tent. En eentje gaat erover dat je die oefening in de groep kan doen. Of je kan die ook op je eigen doen. En dan kan je een liedje aanvragen bij mij. Vijf minuten duurt dat nummertje ongeveer. En dan kan je die oefeningen doen. En zo heeft men inderdaad ook die affirmatiekaart erbij gelegd. En was daar de bedoeling van Hermeke? Dat je die, die tekst leest en dat je die tot you know, je je gaat liggen op de matras in de tent. Heel geborgen en veilig. En dan ga je inademen en uitademen. Mm -hmm. Heel rustig. Volgen hoe je ademhaling is, hoe je lichaam voelt. En dan denk je en lees je die kaart. En die adem je in en uit. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik heb er drie genomen. En ik zal ze even voorlezen. Ik ga het een beetje stiller maken. Zodat we ze goed tot, tot ons kunnen laten komen. Die, die tekstjes. Die, die je direct op. En ze landen goed als je in en uit ademt. Dan landen ze echt in ja. je. Ik ben altijd overal op de juiste plaats, op het juiste tijdstip. Dat is, dat is, dat is een belangrijke En die mag je dan gewoon inademen. En uitademen. En, en tot ademen. je laat komen. En die gedachte mag je herhalen. Ik ben altijd en overal op de juiste plaats, op het juiste tijdstip. Het is interessant dat ik juist deze kaart neem. Want dat is wat ik ook aan Annemieke vertel al een paar dagen. Van wat ons overkomt en wat er gebeurt. Dat is precies wat allemaal ja, klopt. Al aan elkaar hangt en bij elkaar past. Op het juiste moment. En nu neem ik ook dat kaartje. <laughs> dus het is echt dubbel. Oh, my, dat, dat is op zich al bekomen. Voor het kaartje. Dat is, uh, ja, dat is eentje die ik al, al vaak heb, heb gezien. En ook zo belangrijk, voor iedereen. Ik voel me perfect zoals ik ben. Oké. Okay. Je kunt die gedachten herhalen. Ja, ik ja, voel ja. me perfect zoals ik ben. Ik voel me perfect zoals ik ben. Kun je dat samen nog eens zeggen? Eén, oh, ja, ja. Eén twee, drie. Ik, ik voel me perfect, perfect zoals ik ben. ben. Mm -hmm. Ja, en die volgende heeft te maken met het vorige kaartje dan weer. Met, ik ben altijd en overal op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Je had het daar straks over, over Rob Allard en zijn affirmatie, die hoort hier bij Ik straal mijn licht. Ik straal mijn licht inademen. ademen. Ik straal mijn licht. Ik straal mijn licht. Dat samen zeggen. Ik straal, straal mijn licht. licht. En het eerste wat in me opkomt is zelfs: ik ben het licht, of ik ben mijn licht. Ik ben mijn licht. Ja, dat, dat is wat in me opkomt als ik dat hoor. Dat kunnen we samen zeggen? Ik ben, ik mijn, ben mijn licht. licht. Oh mijn. <laughs> Even bekomen hoor. Jij, ja, Mieke, hoe gaat het met ja, u? Ik voel heel veel vrede, heel veel kracht. Ja, ik ook. Zo, heel veel sereniteit en, en ja. Oh ja. Dat, op op die, wat, die wat, licht, ja. dat is wat straal en sol doet. Dat, dat is heel krachtwerk. Deze twee mensen verzetten ja. prachtig werk. We hebben ja. ze nodig. Ja, en die Nixke, die oh, daar straks zo, zo ontroerd, zo geraakt door die kaartjes. Oh. Ik ook. Ja. Ik had echt te doen met haar. Ja. We ja. zijn ontroerd en geraakt en kwetsbaar en, en enorm dankbaar dat we mm -hmm. dit versteen hebben. Ja, en daarom doen we dit ook eigenlijk. Hè? Ja. En dat anderen daar ook van kunnen genieten. Dat ze dat ook kunnen beleven en meemaken wat het er allemaal is. En elke dag opnieuw heb ik een mailtje of een telefoontje met iemand die het nog niet weet... Dat ik zeg, kom eens langs. En dat, dat die dan enthousiast geraken en spontaan zeggen: Oh ja, dat is goed, ik wil zeker langskomen. Ik laat een berichtje als ik ga vertrekken. Is dat goed? Ik Hoe laat dat ik aankom? Hoe, hoe mooi is dat? Dus die heb je hebt nog maar pas aan de telefoon gehad en een paar minuten later wil ze dan hier komen. Ja. En dus ik dus, wens, nodig, hè? Ja, en mijn wens is inderdaad dat naast een expo wat, wat beschouwen is en bewonderen en kijken, misschien een stuk gereserveerd en afstandelijk. Dat mensen toch uitgenodigd worden en zich welkom voelen in de Soul-tent. Want in die Soul-tent gebeurt het, het, het essentiële, ja. van heel het festijn. Daar gebeurt de magie, zeggen ze ja, dan. Daar hè? is de magie. En daar zijn we echt, eh, Lisbeth en Dirk, enorm dankbaar voor. Mm -hmm. Dat hun ja. tent bij ons staat. Dat is zeker. Zo, zo mooi om we hier zijn. Ja. <lacht> Ja, die ben ik even in de dag. <laughs> ik zie wel op mijn lijstje wat er die die aankomt. <laughs> <Dan nog. laughs> Bart Peter, zwemmen in de zee? Ja, oké. Okay, ah, okay. Dat nog. is de humor, hè? Die wordt er ook bij. Ja, zo is dat. Pff, nieuwjaarsradio. Nieuwjaarsradio. Zemmen naar beneden, aan? Ze liggen in de duinen, liggen naast hun schat. Klachten liggen naast mijn schaat. Liggen in de duinen. En terwijl ze lachten bruinen, vroeger iets, maar ik niet wat. Vroeg ik, droog hou je van nacht. Oeh, we doe je wat ze weten. En weten ja of nee. Vroeger ga je met me mee, want dat was de weten. Weinig kans op wel de beten. We gaan beter, Gaan we zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee.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 Wissen hebben nooit problemen, bah, de problemen vrij bestaan. Wissen kunnen halen. Wissen hebben nooit problemen, Je ziet ze zelfde pillen nemen. Bah, daar beginnen ze niet aan, of naar bah. een psychiater gaan. Wat ba, ik daarmee ba, wil bedoelen ba, te drinken, te helpen, dus Water is totaal oké ba, dus ba, En wil je hier een vis in voelen ba, en weer een idee. Ga dan zwemmen, ba, in ba, ba, ba, ba. zwemmen in de zee Zwemmen in de zee Ga dan zwemmen in de zee Net als vissen in het water Ga dan zwemmen in de zee hey, nah, nah, nah. Ga dan zwemmen hey, nah, nah, nah. Zwemmen in de zee Hey na, na, nah, ga dan zwemmen. We zwemmen in de. <Rivieren> <Yeah, Australia> ja, zwemmen in, in de zee. Zwemmen in de Zwemmen in de zee. Zwemmen in de in de zee. in Gaat dan zwemmen in, we zwemmen in de zee, We zwemmen in de zee, over een weer naar de UK. Net als vissen in het water, er is genoeg zee voor ons twee. We gaan we zwemmen in de zee, er is, zee er is genoeg zee voor ons twee, over een weer naar de UK. Zwemmen in de zee. you mm -hmm.